Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is nog niet zeker of er extra maatregelen komen... tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag op het Katshuis overlegd over de huidige aanpak... en het effect van de maatregelen. Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid... weer een persconferentie. Vandaag is voor het eerst sinds enige tijd... het aantal nieuwe coronabesmettingen flink gedaald. 8640 nieuwe gevallen, ruim duizend minder dan zaterdag. De politie is op zoek naar een drie maanden oude baby uit Maastricht die wordt vermist. Het kindje, Tuana Remmers, is sinds 22 oktober vermist en moest op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. De politie zegt zich ernstig zorgen te maken om het welzijn van de baby. In het AD vertelt de moeder van het kind dat het meisje veilig en gezond in Turkije is en bij de familie van haar huidige vriend verblijft. De politie wil niet reageren. Onder grote publieke belangstelling is in Montenegro de Servisch-orthodoxe bischop Radovic begraven. Hij overleed vrijdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. Volgens lokale media was Radovic opgebaard in een open kist en hield bijna niemand zich aan de coronaregels. Veel gelovigen wilden het lichaam van de bischop aanraken of kussen. Radovic stond bekend als pro-Russisch en anti-Westers. In de Joegoslavische burgeroorlog in de jaren 90 steunde hij de Servische President Milosevic en de Bosnisch Servische leider Karadzic. De uitslagen in de Eredivisie: Heracles Utrecht eindigde in 4-1, Emme Feyenoord eindigde in blessuretijd in een 2-3 overwinning voor de Rotterdammers, Sparta Herenveen werd 1-4, PSV won met 4-0 van ado en AZ RKC eindigde in 3-0. Het weer nog, vanavond en vannacht is het bewolkt en meestal droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen kan het vooral langs de kust stormachtig waaien met zware windstoten. Het wordt warmer dan vandaag met lokaal 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Piecel Radio Show 1410 hier op ZRM. We gaan uh, beginnen dit tweede uur met muziek uh, van, uh, uit China. Ja, Hunting Eagles, Catching Swans, zo heet dit album van Ling Chi Chen en Gao Hong. En um, om je een beetje verder te informeren heb ik op de playlist te vinden op PiecelRadio.inval. Uh, niet één, maar twee linkjes gezet. En het linkje uh, verwijst naar Ark Music het World and Folk Label in Engeland. En uh, die ligt in dit eerste linkje ligt het uitgebreid uit waar dit album voor staat. Nou, voorlopig gaan wij er alleen maar naar luisteren. En dan kan je zelf bepalen wat je ervan vindt. Uh, Speed of Silence, het uh, tweede album van de series van Clifford... White, daar gaan we ook mee beginnen voor de komende vier weken. En daar verder mee kennis maken. Zoals natuurlijk ook het eerste album waar we uh, vorige week zijn we begonnen. Oh nee, zo weer twee weken geleden: Waterworld van Clifford White. Dat een goede bekende voor ons is Peter Carter en Michael Brandt de Maria, Heart of Silence. Daar doen we het mee en we sluiten af met een album van ons eigen Nederlandse label, Oriane Music. Dat ook al uh, meer dan nou, 30, 40 jaar bestaat uh, in deze regio opgericht. Nou, dus niet helemaal waar, we zijn we begonnen in Eindhoven. Maar toen eigenlijk vrij snel naar Heemstede en, en nu huist het in Haarlem. Uh, dan heb ik het over het album uh, uh, Gaia 3 Mantra. Het is een uh, zeer krachtige mantra volgens uh, de uitleg op de Oriade website. En het komt van Sarva Anta. Peaceful Radio. Je kan het vinden. Ik zei het al op peacefulradio.info. De playlist, maar ook het muzikale gedeelte van dit programma. Veel luisterplezier.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 Far, and you're listening to my new album Between Then and Now on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. For listening to Peaceful Radio, please visit my website at www.perpetual-motion.net.